Dagen. ...en een voorspoedige start. Jan van de Putten met het NOS-journaal... ...verschuwt dat extra ingrepen niet zijn uitgesloten. Volgens de Nederlandse Bank komt de economische groei in Nederland vrijwel tot stilstand. Ingewijden zeggen dat gedacht wordt over een extra bezuiniging van 6 tot 10 miljard. De jager erkende dat het er niet rooskleurig uitziet. En vicepremier Verhagen zei dat de seinen op donker oranje staan. De grootste onderwijsvakbond van Nederland, de AOB, dreigt met een staking. Die is gericht tegen de urennorm in het voortgezet onderwijs. Minister van Wijsterveld wil de zomervakantie een week inkorten, maar wil het aantal lesuren op 1040 houden. Volgens de AOB houdt de minister zich doof voor kritiek en komt er een staking als de wetswijziging aan bod komt in de Eerste Kamer. In Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn straten en kelders ondergelopen. Door een combinatie van vloed en de westerstorm is het waterpeil in de nieuwe waterweg ongebruikelijk hoog. Bij Capelle en Krimp aan de IJssel is de stormvloedkering gesloten om te voorkomen dat het hoge water verder landinwaarts komt zwembad de Kalkwijk in Hoge Zand gaat toch een paar dagen dicht. De ophangsystemen van luidsprekers en lampen zijn in slechte staat en de komende dagen moet dat verbeterd worden. Gisteren zei het zwembad in Hoge Zand nog dat het bad gewoon open zou blijven, maar dat riep veel negatieve reacties op. Vorige maand kwam een baby om het leven toen een luidspreker van het plafond viel. Politie en justitie denken dat er nooit een snelwegschutter is geweest. Tussen augustus en november sneuvelden op een aantal snelwegen autoruiten. Vermoed werd dat iemand op de auto's had geschoten, maar er werden nooit kogels gevonden. Wel was in een aantal gevallen sprake van steenslag. De politie hield drie verdachten aan, maar die kwamen snel weer vrij. Het weer nog vanavond vooral in het noorden en enkele bui. Verder opklaringen, minimum temperatuur rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt in het noorden en bui en het wordt ongeveer 6 graden.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 No quick plays. I'm Bill Gates. nigga. Let's do it, go, let's do it, let's do it, do it, let's do it. Een hele goedenavond. En het is uh, alweer 6 uur geweest. En dat betekent dat wij uh, in het laatste uur zitten van onze uitzending. Je hoorde: I've got a feeling from the Paris. En daarvoor hoorde je uh, Florida met een good feeling. En daarvoor hoorde je Armin van Buren met Adam Young. En uh, Rihanna en Kelvin Harris met with We Found uh, Love. En dat is dan een andere versie dan normaal, want dat is een iets snellere versie. Ja, dat is, dat is de fluitversie Ja, ja, ja. ja nee je hebt een hele grote fluit Dus uh, dat, dat, dat, dat hoorden wij um, Speciaal uh, welkom ook naar uh, Felicia En uh, Mike Mike, je luistert ook Dat uh, is een jongetje die ik in mijn team heb Jongen, eigenlijk geen jongetje meer En die vroeg het volgende plaatje aan Nothing About The Beats van David Ketta is dat natuurlijk De, de, de cd En um, dit nummer, dat is dan ook een film En die film heb ik dan vroeger heel vaak gezien Welke film? Toy Story Oké okay. Dit is namelijk Toy Story van David Ketta ik denk niet dat je die kent hè? Nee. What's up for huh? Beyoncé, the best thing I ever had. Thank you. Ashim.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 Zo'n sexy, zo'n klasse En hè, werd blind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen Maar naam is Chef, mag ik nu iets in je oor vertellen vind je seks geheim, niet door vertellen Nee, ik pes je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezelle We kunnen fietsen, flesje, time bestellen Of dansen, ik weet niet, lijkt mij gezellen Maar beter zeg ik niks, dan dus spring maar achterop Dan krijg je van mij een lift Spring maar achterop bij mij Achterop mijn fiets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 Lekker geld uitgeven en zo hè Een donnie. Een donnie uitgeven Wat is nou weer een donnie? Hoeveel euro's zal dat zijn? Ik heb geen idee. Een tien tientje? Denk meer. Want anders kost het niet bij me achterop, dus het zal wel meer zijn. Duizend. Een barkie is honderd. Een barkie is honderd? Een barkie is honderd. Ah, is dan een donnie al vijftig uh, of tien? Als je weet wat het is Dan moet je maar eventjes uh, via mijn ping Twitter of wat uh, dan ook Een berichtje sturen Whatsapp mag ook nog uh, Je hoorde En Seth met bagage stel even je naam Anders uh, Beyoncé De criminele vrouw Van uh, van, uh, van Amerika Beyoncé Waarom heeft ze ge uh, geen achternaam Beyoncé Dat weet ik niet dat is gewoon een politiebericht Dit was Beyoncé met Best Thing I Never Had Daarvoor hoorde je natuurlijk uit van Slaat weer helemaal weer Van de, we, de, we de bleekheid piece dus Mensen kennen mij me nu op. wel hoor Die mij horen op de radio Alles wat ik zeg staat nergens op Maar uh, Martijn haalde wel iets heel goed aan uh, Martijn zie je ook nog steeds Hé hey Martijn, je bent hier nog je Ja, hier. ik ben er okay. uh, Niels Ja In het liedje wordt gesproken over een fiets die is gestolen Ja Na een hele goede beurt Niet van die fiets, maar van het meisje Oh ja uh, Is dat bij jou ook zeker het geval geweest? Uh, nee wat is dit toch zielig? Ja, hè? ja ey, ik zit net te denken, daar heb ik ook iets voor. Dus het is niet gebeurd. Dit is echt weer een karim groep. Ja, man. het is gewoon. Hey, Helaas! Nou, dan ja. nu het weerbericht. Dan is dat nu het weerbericht, nieuws. Ja. Wat je weten over het weer, jongen. Nou, wat we de aankomende week, maand, uh, jaar gaan krijgen. Nou, morgen is het uh, 7 graden ja. en uh, schijnt de zon veel. Uh, het kan in het uh, oosten of het zuiden zelfs nog uh, 9 graden worden. Uh, vannacht. Trouwens hebben we nog wel een redelijk koude nacht. Want in het oosten en in het zuiden kan het zomaar een keertje gaan vriezen. Uh, dan gaan we verder met de rest van de week. Nou, uh, het blijft ongeveer rond de 7 à 10 graden. En uh, donderdag en woensdag zie je al een hele erge daling van de temperatuur. En als we dan even verder kijken naar, uh, naar de verwachtingen. Want ik heb hem even heel goed ingelezen dames en heren. Dus. Dan zie je ook dat uh, als je verder kijkt. Dat de donderdag uh, rond de 5 graden komt te liggen. Ja. Volgende week. En vrijdag, zaterdag en zondag. Rond het vriespunt als maximum temperatuur. Dus dat zou kunnen betekenen, als we even naar de neerslag uh, hoeven kijken, dat het op de nacht van vrijdag en zaterdag gaat sneeuwen. En als we dan naar de wind kijken tot slot. Uh, ja, het blijft ongeveer uh, ja, niet zo erg waar als nu. Wel, af en toe nog wel een, een harde wind. En uh, met dat alles. Het wordt, uh, wordt wat rustiger. Het wordt wat rustiger, maar ook, wat kouder. Ja, ook kouder. En wat ik al net zei, er komt ook sneeuw. En het, uh, dat zal dan, als het komt, komt het op de op de dag van vrijdag en zaterdag, dus na de uitzending van volgende week hebben we dan, uh, hebben we dan sneeuw. En dit mede mogelijk maakt ook Green Paulusma. Inderdaad, dankjewel Nou, ja, dan gaan we nu door naar het weer. Van morgen of zoiets je tweede de Hoe hoe doet hij vindt het. Vind het? In ieder geval dan nu het weerbericht was geweest of zo. Niels, ja. Dit was uh, vorig jaar met Kerst is het ongeveer uitgekomen, geloof ik. Dat zou best kunnen. Singvormen. Uh, ja, van lange Franse telefoon.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 de lief je voor nou, je al nieuws voor zingen. Ja graag gedaan Goed gedaan jongen Ja, ja. Was lang van zijn te louw, uh, Met zing voor me Te uh, Hij was gewoon te louw, Ja nee. hij, hij, hij was niet koud Hij was niet warm Hij was te lauw um, okay. shit <laughs> Er staat hier ook iemand in de studio En hij staat net achter de microfoon um, Die houdt nogal van Wham en YMCA En dat soort muziek weet je wel En uh, hij vroeg mij aan uh, Of hij last Christmas Want we hebben al voor jou een nummer gedraaid. Voor mij hebben we al een nummer gedraaid, Voor die Mike hebben we een nummer gedraaid Voor mijn, uh, mijn teamgenootje en dan hebben we ook een nummer, en dat was deze. Deze zeer foute, slechte, nare plaat. Maar omdat je erbij bent, mag je hem horen. Alsjeblieft, Martijn. Het was Bruno Mars met It Will Rain En daarvoor hoorde je langerfans met Sing voor me En Niels, wat heb je opeens een mooie baard in je keel gehad, jongen Het is eindelijk zover, hè Nou, ah, ik ben Niels niet, hè Nee, maar je klinkt wel beter als Niels Ik heb ook een baard in mijn stem, hoor Een baard in mijn stem? Ja, ik heb een baard in mijn stem, ja <laughs> Dat zei je echt Sorry Ah, hoe ah, niks uit <laughs> We gaan uh, op verzoek luisteren We gaan uh, van, het, uh, <laughs> van de dam naar het hek Joep van het hek wel te verstaan Waarom neem van het dam naar het hek? Ja, Waarom, Waarom weer de dam vandaan? Ja dat vond ik gewoon een leuke woord. Dat weet ik niet Nou Gelukkig ja, Van een hak op de tak We gaan nu van de dam naar, naar het, het hek, hek ja. Logisch toch? Ja Zeker, met die, me zeker met die flap oren naast me Is dit uh, een speciaal verzoek van mezelf en Mike mm -hmm. Flappy.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 Donkere dagen, dus Fade into darkness, inderdaad. Van Avicii En uh, daarvoor hoorde je Flappy van uh, Joep van het Hek. Budemar zit will rain and... En. vast Frans met zingvormen Precies. En uh, het is alweer bijna over. Ik vind het zo jammer, altijd, als het bijna over is. Maar gelukkig kunnen we dan nog wel één keertje. Mm -hmm. Op vele verzoek van bijvoorbeeld Niels en zijn vriend, die heet ook toevallig. Oh. Niels Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Die hebben jullie niet gehoord. Hè? Die hebben we niet gehoord. Wat hebben we niet gehoord? Wat hebben we niet gehoord nu Dit? Hebben we niet gehoord? Oké, we hebben niet gehoord, dus we hebben vandaag geen, uh, geen interviews Maar die komen er wel aan hoor, die komen er wel aan, rustig maar Gelukkig was het niet te verstaan We hadden vandaag geen interviews, dat zei ik Oké okay. Ik verstand het heel goed, omdat ik het zelf zei waarschijnlijk Ja Maar goed, um, wat ga jij nog uh, de rest van de uh, aankomende week doen? Aankomende week? Hè? Ja. niet zoveel Niet zoveel nee. Gewoon lekker op je luie reet zitten Naar school denk ik En op je luie reet zitten ja, nou, nou, ja, precies En een en naar werk Ja, precies De jeugd van tegenwoordigheid Die hebben het altijd zo druk En ik ken het zelf ook uh, Ik ga 15 december bijvoorbeeld optreden uh, Voor de ACL Mijn film, die wordt vertoond Hoe je mijn te... film ziet trouwens Dat kan eventjes op facebook.com Ga even naar mijn profiel En dan uh, dan zie je me daar vanzelf staan. Uh, het is een ruwe versie. Dus is nog niet de helemaal afgemonteerde versie. Die komt er wel aan. Dat is namelijk 5 december. Wat ik net al zei. En ik zal dan natuurlijk ook op die avond twee nummers vertolken. Wat dat is. Dan moet je er naartoe gaan. En dan moet je een kaartje verkopen. Zo. Dat heb ik dan ook weer maar uit mijn volle borst gezegd. Um, we kijken nog even terug naar de afgelopen week. Uh, natuurlijk 5 december. Maandag geweest. Heb jij nog wat aangedaan? Sinterklaas Is uh, Zwarte Piet, de, de, de cyberzwarte Piet bij jou langs geweest of heb je helemaal niks nou, gehad? Ja, die was dat, uh... vorige week vrijdag gekomen Bij jou? Ja, onder andere En toen deed hij bijvoorbeeld dit? Of niet? Of deed hij meer? Kijk maar op Facebook Kijk maar op Facebook, daar dus staat het toch waarschijnlijk hè? Ja precies ja. Toen, uh, toen stormde het al en dinsdag stormde het natuurlijk ook uh, Zelfs gisteren stormde het um, Wat vind jij nog van het weer Niels? Ik haat dit zo. Een drama. He. Drama weer, he. Ja. Het is bijna It Will Rain van Bruno Mars. En om dan weer het bruggetje te maken met het weer, hebben we natuurlijk een plaat voor jullie, kaars, die met het weer te maken heeft. Dat is namelijk uh, Pitbull. Met uh, Mark Rain internet. over me. Rain over me. Hier is hij dan. De regen. Speciaal voor jullie.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 Uh, uit de motoballen gehad dit plaatje, is ook wat te horen I'm dreaming We're of a white Christmas Het is best wel een racistisch liedje eigenlijk hè? Eigenlijk zo'n Karim liedje dit Want, ik droom altijd van witte dingen Ja yeah. Dat wil je zeggen Nils. ik ken jouw soort, ik ken jouw soort um, Zullen we iets Nick en Simon doen? Nou, nah. Waarom eigenlijk ook niet? Of Koen? Zullen we Koen doen en dan Nick en Simon? Van mij mag alles Dat weet ik Gefeliciteerd gast met je met je chickies. Ja jij ook. Dank je. Welke chickies? Het zijn niet mijn chickies, maar wel jouw chickies. Nieuwe raccoon is dit, don't give up the fight. Please don't give up the fight for no reason.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 be your song Don't give up the fight. En dat gevecht gaan wij ook niet opgeven. En de New Kids hebben dat ook niet opgegeven in een nieuwe film. Namelijk Nitro. Gaan ze uit het gevecht aan met Vriezen? En Vriezen vinden dat niet leuk. Niet? En je hoort het al in mijn stem. Ik, ik vind het heel emotioneel. En daarom uh, heb ik besloten om echt maar even Turbo in te gooien. Namelijk, dames en heren. We gaan luisteren naar Turbo van Paul Elstak. En de New Kids komt die. Wij wensen jullie een heel, heel, heel, heel veel weekend, Dat is het jongens. Ja, zeker. En, eh, uh, uh, tot Maak volgende van. Ja. de volgende week. Ja. Niet te veel drinken, Nou, Nee, sowieso. En zeker jongens van uh, voetbal die niet luisteren, hey. die luisteren. Niet veel drinken. is het goed voor ja. jullie. We gaan de prestaties van omlaag. Maar nu eerst Turbo van New Kids en Paul Elstak. En tot volgende week, dames en heren. Maskant Maskant hier. Maskant, ihr ja. beide Dünger weißt du nicht. Immer stinkt die Ausgänge. Hey Paul, junge Fotsen, hast du dann einen Turbo rein?